Honderden extreemrechtse jongeren vormen een bedreiging voor ons land. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij ziet dat steeds meer jongeren, tussen de 12 en de 20, radicaliseren en extreemrechtse ideeën ontwikkelen, vooral via sociale media. Waar ze geweld verheerlijken in extreme vorm op die netwerken, om chaos te creëren, rassenoorlogen te bewerkstelligen, om daarvanuit een bewind om te werpen en een blanke etnostaat te creëren. Maar vooral die geweldverheerlijking is iets waar we zorgen over maken. De inlichtingendienst. Ze letten er extra op. De kans op een aanslag is niet groter geworden dan een tijdje geleden. Daarom wordt het dreigingsniveau ook niet verhoogd. De minister De Jonge sluit niet uit dat er volgende week coronamaatregelen komen speciaal voor niet-gevaccineerden, want die komen nu te vaak in het ziekenhuis terecht. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je geen QR-code meer krijgt bij een negatieve test of dat je de corona pas ook nodig hebt voor het werk. Afgelopen dag werden 122 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Sinds 12 uur vanmiddag geldt er een ophokplicht. Kippen, kalkoenen en ander pluimvee moet allemaal binnenblijven om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan, zegt verslaggever Lars Schiet. Vorig jaar rond oktober, volgens mij ook in dezelfde week, werd er ook een besmetting met vogelgriep vastgesteld. En uh, werd er een ophoopplicht voor het hele land ingesteld. En die duurde toen acht maanden onafgebroken. Ik kan me zo voorstellen dat de pluimveesector hoopt dat het dit keer niet zo lang zal duren. En de bekendste walrus van ons land is weer opgedoken. Walrus Freya, die al een tijd haar gezicht laat zien langs de noordkust, is nu in Den Helder. De marine heeft foto's online gezet van de walrus terwijl die ligt te slapen op een onderzeeboot. Dat is ook geen enkel probleem. De onderzeeër wordt op dit moment niet gebruikt en ligt aan de kade. Dus de walrus mag rustig blijven liggen op het achterdek. Leuk detail, de onderzeeboot van de marine behoort tot de walrusklasse. Het weer. Af en toe zon, maar misschien ook een buitje. Het is een graad of 14. Morgen begint grijs, maar in de middag breekt de zon vaker door. En dan is het 15 tot 17 graden. ZFM verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Het staat daardoor vast tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen. De vertraging is 10 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wel heeft uh, heel veel uh, hits uh, gescoord. Waaronder deze 83 en de Abdaan Girl. En ik had hem nog op uh, single uh, deze, deze plaat uh, Albert-Jan. En het uh, beroerde was uh, toen ik hem uh, draaide op de radio ook altijd trouwens dat het gat niet helemaal goed in, oh, ja. het, uh, in het midden was, uh, was geplaatst. Dus dan uh, kreeg je een beetje... Mio, en, uh, ja, precies, dat, uh, dat effect. Maar gelukkig ging het bij dit mp tje wel goed. Hoorde, de Uptown Girl als uh, eerste in het tweede uur. Wat gaan we allemaal nog doen? Uh, nou ja, zoals uh, vaste luisteraars en kijkers uh, niet te vergeten weten... dan gaan we op zondag de tweede uur altijd de regio in met uh, uw lokale zender. En uh, we gaan straks uh, allereerst even naar Wijk aan Zee. Want uh, daar komt een nieuwe reddingsboot. Maar die heeft één probleem. Hij is 80 centimeter te groot. Ja. Voor? Voor, voor, de, voor, de, voor, de, voor de garage, om het zo maar te zeggen. Ja. Oh, voor de loods. Ja, oké. Voor de loods. Ja. Okay. Lood. En hoe ze dat gaan oplossen, dat uh, hoort hier allemaal uh, in een bijdrage van onze mediapartner NH. TV. Een stukje van de boot afhalen? Bij wijze van spreken. Of leeg laten lopen. Dat kan natuurlijk ook. Dat scheelt ook weer een paar centimeter. Goed, dan hebben we nog, uh, gaan we naar Zaandam. Want daar uh, is dit weekend uh, ja, in een loods veel uh, spoorbanen en treintjes te zien. Dankzij die tv-serie uh, op tv met André van Duin. Die zegt dan, uh, spelers klaar, bouwen maar. Zegt hij dan, hè? En uh, dus dat staat weer volop in de belangstelling, sporen, rails en miniatuurtreinen en dergelijke. Ook daar gaan we een kijkje nemen. En we gaan ook even naar Beverwijk, want daar is het een jubileum voor een 70-jarige paardenslager. Die zie je ook steeds minder in, in Den Landen. Maar deze 70-jarige paardenslager is nog lang niet van plan om te gaan stoppen. Verder hebben we natuurlijk in het tweede uur de evenementenagenda om half vier. En we volgen natuurlijk voor u de voetbal-eredivisie van de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn en gespeeld worden. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het der, tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige lokale zender, CFM Zandvoort. Gaan we doen, Albert Jan. En ook wij genieten van het heerlijke weer vandaag. In de studio aan de tolweg, 10 na 11 graden. En er hoort deze muziek bij, hè? waren de zonnige klank uit 1976 van uh, Femme McCoy en de Salt Chacha. En van 76 gaan we door naar het uh, heden, naar een nieuwe single hier is Overbodig. Tabita en Ronnie Flex. Je vraagt me wat er is gebeurd. Het lijkt alsof ik klaag en zeur. Soms switch ik vaak van mijn humeur. Dan ben Mag je mij op handen? Aan het zoeken naar perfectie toch Het zijn juist die manietjes van jou Het gaat niet om de perfecte selectie toch Maar de reden dat ik van je hou Het is je lach en je huil en je strepen De hoofdpijn die je mij hebt gegeven Deed ik iets fout en je bij me gebleven Die pijn duurde altijd maar even ik heb het nodig, denk ik, om wilde jongen bij ik. De jouwe heb ik de Mona altijd overwonnen, al denk ik. We kunnen risico hebben en wilde dingen zeggen, maar weet dat ik van je hou. See that I need to for you, dude. De nieuwe single van Tabita, Ronnie Flex en Glen Varia. Dat was uh, overbodig. Alper FM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, we gaan de regio in. We gaan eens even naar het noorden, naar Wijk aan Zee, want daar hebben ze een probleem met het boothuis uh, Albert-Jan. Althans. Ja, daar krijgen ze een probleem mee. Want uh, in 2024 gaat, de reddingsbo gaat reddingsboot de donateur na meer dan 30 jaar met pensioen. Het nieuwe vaartuig dat voor de KNRM-post in Wijk aan Zee wordt gebouwd, is slechts 80 centimeter langer. Maar past hierdoor niet meer in het boothuis. Om de laatste fase van de noodzakelijke uitbreiding aan het pand te voltooien, is de bemanning van het station een inzamelingsactie gestart. Onze collega's van NHTV gingen bij ons langs en maakten daar de volgende reportage. 24 gaat Reddingboot de donateur na meer dan 30 jaar met pensioen. Het nieuwe vaartuig van de KNRM Post in Wijk en Zee past echter niet in het boothuis en moet flink op de schop. De verwachting van de reddingmaatschappij is dat wij in de komende jaren nou ja, toch steeds meer reddingen krijgen... ...dat er uh, steeds meer watersport gaat komen en uh, dat we met de huidige boot... Uh, nou ja, goed, uh, die, die, die, ...dat is een bewezen concept, dus we willen eigenlijk iets wat vergelijkbaar is. En er is gekozen voor een uh, nieuw te bouwen boot en die is uh, naa, iets langer. Het, het zijn ook geen meters, maar het is uh, uh, wel iets langer zodat het uh, nou ja, uiteindelijk niet, uh, niet past hier. Uitbreiding is dus noodzakelijk. Om de werkzaamheden aan het boothuis te kunnen voltooien, verwachten ze echter nog aanzienlijke kosten te moeten maken voor onder meer het schilderwerk en de inrichting van het verblijf waar de bemanning zich ook moet gaan omkleden. Reden voor de vrijwilligers om te starten met een inzamelingsactie, die een vliegende start kende. De teller staat al bijna op 2000 euro. Het doel is 7500 euro. Ja, meneer Egbert schrijft de KNRM nog nooit nodig had en ik hoop dit zo te houden, maar heel fijn dat we op jullie kunnen rekenen. Ja, we doen uh, zoveel mogelijk uh, ja, klusjes ook zelf, uh, sloopwerkzaamheden en het opbouwen van het uh, ja, bemanningsverblijf, uh, dat doen we later zelf met, uh, met de middelen die we, die we hebben. We hebben straks wat budget nodig om het, om het boothuis af te bouwen. Dan moet je denken aan verf, je moet denken aan stoelen, tafels, een nieuw computerscherm. Dat soort dingen allemaal. Ja, wij hopen natuurlijk dat mensen zich verbonden voelen met ons station. En dat zij wellicht een financiële bijdrage willen doen. Dank aan NA uh, nieuws voor uh, deze reportage. We gingen naar uh, Wijk aan Zee. En Albert-Jan, ik dacht dat uh, tiny houses helemaal in zijn. Maar uh, als je <laughs> een tiny house als uh, KNRM hebt... dan heb je wel een probleem met zo'n grote boot. Ja, klopt. Maar ze zijn al uh, goed bezig met uh, crowdfunding. Dus uh, dat komt allemaal wel goed. Maar het is toch wel grappig. 80 centimeter te lang. 80 centimeter. Ja, ja, het is eigenlijk helemaal niks natuurlijk... Uh, voor zo'n uh, grote uh, boothuis. Maar het gebeurt wel daar in Wijk aan Zee. Deze past er eigenlijk wel bij, Rock the Boats. Oh Don't think twice. You ought to do it. Je weet het op CFM wordt elke gouden oude platina. Zo ook deze van de Beatles en The Ticket to Rights. Je hoort hem bij Zandvoort op zondag. Een lekkere zonnige zondag, albert en Straks gaan we eens even kijken naar de evenementen voor de komende dagen. Maar eerst het voetbal twee wedstrijden om half drie gestart. Uh, ja, dan hebben we het over uh, SC Kambuur thuis tegen Feyenoord... Daar is de tussenstand 1 tegen 2. Nou, er wordt dus uh, flink uh, gescoord uh, al daar. Vitesse tegen Goat Eagles. De tweede wedstrijd uh, van vanmiddag, die om half drie gestart is. 1 tegen 0, want we hebben er ook nog eentje gehad om uh, kwart over twaalf. Mocht je die gemist hebben, FC Twente tegen NEC, oftewel NEC. 1 tegen 2. Ja, en dan om kwart voor vijf natuurlijk. Uh, ja, El Classico der lage landen. Ajax ontvangt dan thuis PSV. Nou, en dan uh, om acht uur, uh, Albert Jan. Ja. Ja. ja. Hoe ga je dat nou regelen? Want je moet uh, Formule 1 kijken om negen uur. En ook deze wedstrijd natuurlijk. Ja, uh, computer live en de tv aan uh, natuurlijk. Kijk, jij hebt overal een oplossing voor. Ja. We hebben het namelijk over FC Groningen tegen AZ. Ja, en Groningen kan de punten... Hard gebruiken. Jazeker, dat weten we <laughs> wel zeker. Nou, om acht uur begint uh, die wedstrijd. Om negen uur de Formule 1. Met uiteraard uh, Max Verstappen op uh, pole position. Maar die eerste bocht, hè? die eerste bocht. Nou, dat oh. gaat nog wel een uh, dingetje worden. Zometeen de evenementenagenda. Maar de eerst deze van de BB q bands You. Yeah. Sound uit de jaren 80, hè? deze van de BB&Q Band en uh, Genie. Daarmee is het uh, half vier geworden. Ik moet de zonnebril inmiddels uh, opzetten, Albert-Jan, of dat uh, ding uh, bij het raam wat, uh, wat meer dicht doen. Want ik kan niet eens meer uh, lezen wat er allemaal hier op uh, de schermen staat. Maar gelukkig, jij nog wel, want uh, jij zit uh, lekker uh, inderdaad uit de zon uh, op dit moment. Ja, ik heb die dingen naar beneden ja, gedaan. Ja, nee, heel verstandig. De evenementagenda nu. Ja, om nog een paar dagen te gaan, dan is de, oktober, de maand oktober ook weer verleden tijd. En zoals u al weet, was de maand oktober Zandvoort Goes Wild maand. En in deze maand was natuurlijk de mannetjes herten in de duinen stonden natuurlijk centraal... omdat ze bronstig waren en in strijd met elkaar gingen... in de hoop de vrouwtjes voor zich te winnen. Natuur op zijn puurst in deze oktobermaand. Om dit met eigen ogen te kunnen zien... organiseerde natuurlijk Zandvoort Marketing deze maand diverse wildwandelingen. Ook daarnaast was er natuurlijk in de diverse horecagelegenheden... wildgerechten te verkrijgen. En uh, ook op het strand. En uh, iedereen deed daar zijn, leverde daar zijn steentje aan bij. Kijk voor meer informatie voor de resterende dagen... of er nog uh, uh, activiteiten zijn... kijk dan even op www.zandvoortgoeswild.nl www.zandvoortgoeswild.nl En daarnaast hebben we natuurlijk het Zandvoortsmuseum met diverse exposities. Daar bent u altijd ook van harte welkom. www.zandvoortsmuseum.nl www Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een pop-up expositie op de begane grond in het voormalige raadhuis. Dat op vrijdag, zaterdag en zondag is geopend. Ook uh, Jazz in Zandvoort is, heeft de agenda weer opgepakt. En is alweer druk bezig met het organiseren van diverse jazzconcerten. Ga daarvoor even naar www.jazzinzandvoort.nl Daarnaast hebben we natuurlijk ook Classic Concerts. Is alweer uh, actief bezig. Heeft het eerste concert inmiddels ook weer gehad. Kijk daarvoor op www.classicconcerts.nl Er is weer van alles te doen in Zandvoort. En als er op de maand oktober uh, in het teken stond van Wild... ...staat de maand november in de teken van cultuur. Want in de november cultuurmaand wordt van alles op cultureel georg gebied georganiseerd in Zandvoort. Zo vindt van vrijdag 12 tot en met zondag 14 november de Zandvoortse kunstdriedaagse plaats. Op diverse locaties zijn werken te zien van kunstenaars. De Zandvoortse kunstdriedaagse is een cultureel evenement om zoveel mogelijk mensen, uh, re, uh, mensen, rekening houdend uiteraard met de dan geldende coronamaatregelen, op de been te krijgen en te laten genieten van kunst onder het genot van een hapje en een drankje en een kunstmenu mu, uh, oh, en muziek. We zijn bijzonder enthousiast dat er al meer dan 20 kunstenaars... zich hebben aangemeld, laat de organisatie van de Kunstdriedaagse weten. Ook zijn we erg blij met dat verspreid over het hele do dorp... op wel twaalf verschillende locaties. Ons de mogelijkheid is geboden om ruimte aan te bieden als expositieruimte. Zo zal onder andere bij Lunchroom The Corner... Vira uh, Flowers and Gifts, Wijn aan Zee, Club Notiek, de Oude Brandweer, Kazerne, de Hal van het Louis-David-Carré... en niet te vergeten het Zandvoort Museum natuurlijk en het HRIMZ... ...museum kunst te bewonderen zijn. Voor meer informatie... ...ga dan even naar de Facebookpagina... ...Zandvoort-kunst-driedaagse. Zandvoort-kunst. Liggend is dat hè. Zandvoort-liggend kunst. Liggend driedaagse Want deze updates worden gegeven... ...voor het evenement dat georganiseerd wordt... ...onder de vlag van de Rotary Club Zandvoort. Tot zover. Nou, genoeg te doen dus de komende tijd hier in Zandvoort. Lekker van genieten en van alles wat er te doen is. En uiteraard kan je het evenement ook blijven volgen op onze eigen CFM app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem en kijk even onder ZFM Zandvoort. Tell to me, but join You the Chatterpye. Evenementagenda hoor je Curiosity, Kill the Cats en uh, Down to Earth. Zo dadelijk gaan we de regio in en uh, dan uh, uiteraard met verslaggeving van onze collega's van uh, NH Nieuws. Maar eerst uh, deze klassieke Irene Kara. Fame. ...van alweer een hele tijd geleden. En zo klinkt die ook, hè. Ivory Cara hoorde je in uh, Fame. Voor Zandvoort en de regio. Ik zou zeggen, we gaan trainen, trainen, trainen. <laughs> die is ook dus leuk gevonden, trouwens. Ja, we gaan weer de regio in. En we gaan uh, richting uh, Zaandam. Want uh, alle beurzen dicht en veel bijeenkomsten verboden. Modelspoorgroep De Nieuwe Waterweg... ...heeft een saaie tijd achter de rug. Dit weekend tonen ze hun grote spoorbaan voor het eerst weer aan het publiek. En dat in een bijzondere ruimte. Want namelijk de gehele gymzaal De Greep in Zaandam is voor de baan gereserveerd. Luistert u naar de volgende reportage die onze collega's van NHTV hierover maakten. Een gymzaal vol spoorbanen. Dat hebben de mannen van modelspoorgroep De Nieuwe Waterweg al lang niet meer in elkaar gebouwd. Dit weekend is een opstelling te zien in Zaandam. Frank Oostrum, de enige zaankanter van het stel, kan niet wachten om de mensen te ontvangen. We kunnen dit uh, lekker volbouwen. We zijn ongeveer een uh, meter of veertien lang. En hebben we twee poten en een, een uurmodel. Dus ik schat zo'n uh, 30, 35 meter die richting uit. Twee baans. Het is overwegend nog steeds een mannenbolwerk, dat model bouwen. Maar in de gymzaal zijn wel jongeren te ontdekken. Ik ben door mijn vader geïnteresseerd geraakt. en Ik ben daardoor ook zelf ben ik treinen gaan kopen. Ik heb heel veel wagons mee. Elke donderdag dan zijn we wel in de treinkamer bij ons. We hebben echt een hele aparte ruimte ervoor. De techniek erachter die, die trekt me toch echt wel het meest. Ja, wat, wat is dat dan voor gevoel? Als, als het net zo lang uh, priegelen en dan uiteindelijk daar rijdt hij? Ja, het, uiteindelijk het idee hebben van uh, ik wil iets zien te bereiken. En uh, dan ga je uitzoeken op wat voor manier je dat kunt bereiken. En als het dan uiteindelijk gelukt is, ja, het is gewoon een uh, euforiestemming natuurlijk. Dat je toch weer iets voor elkaar hebt gekregen. De baan is het hele weekend te zien in Gimzaal de Greep in Zandam. Voordat het zover is, moeten de mannen nog wel even doorwerken. Vanavond dan rijden de eerste treinen al rond. Dus dat, uh, nee, dat gaat absoluut lukken. Daar heb ik alle vertrouwen in. Believing from platform one. But I'm a Na het gesprek over de treinen van uh, zojuist daar... daar past deze plaat natuurlijk helemaal bij. Je Clint Eastwood en Saints en uh, Stop de Train. Een eerlijke gauw Zandvoort op zondag, we zitten in de regio. Voor Zandvoort en de regio. En we gaan nu uh, naar de Hofdijkstraat in Beverwijk toe, Albert-Jan. Ja, want uh, daar treffen we Gertjan de Graaf... namelijk paardenslager in Beverwijk. Hij doet niets liever... Dan de armen uit de mouwen steken. Van een dagje feest ter gelegenheid van het 100-jarig 100 bestaan van zijn slagerij afgelopen woensdag... kon hij best genieten, maar hij was blij dat de zaak de dag daarna gewoon weer open was... en hij zijn klanten weer kon ontvangen. Het mooiste wat er is, al dus Gert-Jan de Graaf, het vak van paardenslager. Uh, luister naar de volgende reportage. Hoe vaak hij in zijn leven de deur van de slagerij voor zijn klanten heeft geopend, is niet te tellen. Wat hij en heel Beverwijk wel weten, is dat paardenslagerij De Graaf, die van vader op zoon is overgegaan, vandaag 100 jaar bestaat. En waar Gert-Jan De Graaf al 55 jaar het gezicht is. Het is gevlogen. Het is heel snel gegaan. De avond ervoor is hij onderscheiden met een zilveren wijkertorentje voor zijn rol in de samenleving. Want zo is hij ook jaren scheidsrechter geweest. Maar vandaag is hij weer paardenslager. Met hoofdletters. Hij fokt en slacht zijn paarden nog steeds zelf. Zonder aarzeling, want zij dieren hebben bij hem een goed leven gehad. Dat is onze kringloop. De graaf is van een uitstervend ras. Paardenslagers zijn deur gezaaid tegenwoordig omdat de vraag nu eenmaal minder is. 10, 5, 7. Mensen die associëren een paard boven een mens. En dan heb je een probleem maatschappelijk. Je moet dus ook reëel zijn dat een dier geschapen is om de mensheid in leven te houden om te overleven. Ja, daar wordt tegenwoordig heel anders over gedacht hè? Ja, heel veel, heel veel. En, en dat mag ook wel. Maar je moet elkaar allemaal respecteren wat je doet. Uh, hij is nog een echte slagerij. Hij slacht zelf, hij weet waar zijn vlees vandaan komt. U komt speciaal hier altijd uw uh, paardenvlees halen? Paardenbiefstuk en paardenrookvlees. En waarom hier? Omdat dit de enige paardenslager is in de buurt. Dus uh, we hopen dat hij nog even blijft. Hè? Daar wringt de schoen. Gert-Jan is 70 en er is geen opvolging. Maar voorlopig geen nood. Zolang het lichaam nog doorgaat en de gezelligheid is er, dan blijf ik ook nog wel. Ja, mooi hè. Een echte paardenslagen nog uh, in Beverwijk. En gelukkig uh, gaat hij uh, nog, uh, nog door. Nou ja, het is, uh, het is uh, allemaal goed wat hij uh, zei. En sommige mensen denken er weer anders over. Albert Jan, ja, dat blijf ik toch altijd houden, hè? Ja, dat blijf ik houden. Ja, ja, ja. ja. Uh, een ambacht. Een ambacht, dat is het zeker. Een paardenslager die nog wel eventjes doorgaat daar in Beverwijk. Dank aan NH News voor deze reportage. We zonden met plezier uit bij Zandvoort op zondag. Oh, sorry, That someone had to give I don't live here anymore I went along with will When I think about the old days, babe You're always on my mind I know it ain't like I remember I guess my memories are wild. Like when we went to see Bob Dylan We danced to desolation road But I don't live here anymore But I got no place ...langskomen bij je eigen lokale radio. Ditmaal de War on Drugs en Lucius en uh, I Don't Live Here Anymore. Dus uh, ja, dat gaat zeker wel niet worden, denk ik. We gaan nog even kijken naar het voetbal de tussenstanden... ...van de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie uh, begonnen zijn, uh, Albert-Jan. En er wordt uh, redelijk gescoord bij die eerste wedstrijd. Ja, SC Kamburen uh, thuis uh, ontvangt uh, Veyenoord stand momenteel 2-3. Zo, zo, zo. Een spannende ja, ja. pot uh, al daar. Hoe uh, lang hebben we nog te spelen? 20 minuten. Nou, daar kan nog van alles uh, gebeuren, denk ik. Uh. Ja. Je weet het maar nooit. In ieder geval staat uh, Feyenoord, de Rotterdammers, op dit moment voor. Vitesse tegen Go It Eagles. Daar staat het gelijk, uh, Albert-Jan. 1 tegen 1. Ja, dus Go It Eagles heeft de zaak uh, gelijk uh, getrokken. Bijna inderdaad nog 20 minuten te gaan. Dus uh, straks uh, de eindstanden van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. We gaan op naar het nieuws. En tot zo. I can be the trip, but I choose not to. Deep inside of you, I think that's still good in you, Don't give me no reason not to trust you. Just take the benefit, don't give me no lip.